Middernacht, het is woensdag 28 december. Renate Evers met het NOS Journaal.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 Tot nu toe moesten de ruim 12.000 bewoners van de wijk de heuvel beklimmen via trappen. En dat duurde gemiddeld een half uur. Met de nieuwe roltrap is dat nog maar zes minuten. En het vervoer is gratis. Er waren al lange openbare roltrappen in Medellin, maar niet in arme wijken. Het weer vannacht bewolkt en het kwik daalt tot een graad of vier. Overdag eerst zon, maar in de loop van de middag wordt het bewolkt. En gaat het een beetje regenen. Middagtemperatuur rond acht graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, goedenavond. Derde kerstdag. Ik moet u waarschuwen. Dit gesprek, het komende gesprek, gaat mislukken. Eerlijk gezegd heb ik de neiging om dat zo wel... nou ja, wel een beetje bij elke uitzending te denken. En dan zeg ik het dus maar niet, want dan wordt het zo koket met iemand die nadrukkelijk de rol van underdog naar zich toetrekt... moet je oppassen. Maar vanavond euh, doe ik het toch, kom ik er niet onderuit. Het zal te vergeefs zijn. Omdat alles te vergeefs is. Interviews, jaarverslagen, oorlogen, pensioenen, stukjes schrijven. Ja, maar goed, als je dat dan eenmaal hebt vastgesteld... hoe vul je dan de tijd? Toch maar jaarverslagen opstellen. Beleggen voor pensioenen, oorlogen voeren... interviews houden en stukjes schrijven... Maar houd het dan wel kort, zoals mijn gast. Die schrijft extreem korte verhaaltjes. En het gaat altijd natuurlijk over hetzelfde, maar één ding, vergeefsheid. En zijn naam is A.L. Snijders. Wij beginnen bij KZN altijd met de voicemail, waarvan we ons ook wekelijks afvragen... waarom doen we dit eigenlijk? Goeie vraag. We hebben hem vandaag daarom maar weggelaten. Hartelijk welkom, oh. A.L. Snijders. Hoe zit het dan met die uh, voicemail? Volgens mij zijn ze het gisteren gewoon vergeten. Oh, ja. Het was een beetje een hectische tweede kerstdag uitzending. En, ja, ja. en dat is... Ik... Dus dat ja. is al mislukt ook meteen, ja, zie je? ja, ik luister wel in de auto naar dit programma. En die voicemail, ik vroeg een beetje aan de bekende weg, maar dat is... Dan iemand die in dit geval mij zou kennen of jou. Nee, dat is dan de zo, presentator oh. van gisteren. Die aan het eind van oh, zijn of de haar, haar uitzending. Ja, ja, ja. Oh, we spelen ja. het estafette stokje ja, door. Elkaar. Ja, ja, dat is het. Ja, ik wist dat het iemand was, maar ik dacht dat het een vriend was van degene nee. die. Eh, nee, oh, dat hadden we ook kunnen. Misschien is ja. dat eigenlijk wel een goed idee. Ja, ja, ja. ja. Dat uh, Joost Konijn bijvoorbeeld. Ja. In mijn is een geval. goede vriend van Ails Sneders. En Joost Konijn is eerder hier te gast ja, geweest ja, in de uitzending. Een man die met een eigen gebouwd vliegtuigje naar Afrika verloopt. Over Afrika, zeg. Moet je je voorstellen. Ja. Niet alleen naar Afrika, ja, maar ja, ook dan, over. Tot heen. Centraal Afrika vloog die door. Precies, ja. ja oh. Dat was ook wat. En die maakte film over jou, maar dit is dan ja. weer een, een ander ja, ja, verhaal. Ja, ja, ja. Ja, een film. Zeg, hoe viert een Snijders kerstmis? Ja... Uh. Meestal gewoon met. Uh, met, veel, met mijn familie, hè. De kinderen. Ik heb vijf kinderen en negen kleinkinderen. En met kerstmis zijn we meestal bij elkaar. Behalve uh, dit jaar niet, omdat mijn vrouw. ineens uh, erg ziek werd. En toen hebben we het met z'n tweeën. Nee, toen zijn de, uh, uh, de, de. Kernkinderen zijn gekomen. Wat zijn en, de kernkinderen? Nou ja, de, de, de, kijk. De, onze vijf kinderen, de drie eh, zonen en twee dochters. Maar die hebben ook mannen en vrouwen en minnaars en, eh, allemaal, en kinderen hebben zij weer. En, maar zij zijn alleen toen met z'n vijf even gekomen, eh, ja. hebben spullen meegenomen. Of, ook niet voor een groot diner, maar voor de lunch zijn twee uur gebleven okay. en toen weer weggegaan. Zo is deze kerstmis eh, ja, gegaan. Is dit het, het teken van de ziekte van je vrouw dus? Ja. ja, ja. Zeer ernstig ziek. Ja, maar nu weer beterend. Ja. Ja. Ja. Nou, gelukkig dan maar. Ja, dat is wel heel gelukkig. Want jij hebt helemaal niks met het geloof. Je bent een hartstochtelijk atheïst. Dus ja. ik denk met kerstmis zou je ook wel... Ja, ja, ja. hoewel of... ik dat mis vind hoor. Dat ja? iemand een hartstochtelijk atheïst is. Ik vind wel dat je een hartstochtelijk gelovige kunt zijn. Maar een atheïst hoort niet... Uh, want die nee, je... hebben de opdracht... Jezus heeft gezegd dat je uit moet gaan en zijn boodschap moet ja. uh, verkondigen. Dus dat doen ze. En dat doen ze allemaal, die grote godsdiensten. Maar die anderhalf procent, want dat heb ik pas nog in mijn eigen boeken herlezen, toevallig weer gevonden is, maar anderhalf procent van de wereldbevolking is atheïst. Nou dan moet je toch gewoon een en, beetje hartstochtelijk bezig zijn. Want nee, dan je juist niet. Die anderhalf procent, die heeft geen opdracht en geen boodschap. Dus die moet zich eigenlijk uh, gedeisd houden. En als er uh, en er zijn ook heel wat atheïsten die houden zich gedijst. Daar weet je het niet van. En dat zijn de echte want Je zei namelijk, je hoort je gedijst te houden. Maar ja, ik doe je het, het ook? Niet. Nee, nee, ik niet. Nee. Ik dus je bent wel een hartstochtelijk het... atheïst. Ja, ik behoor tot het verkeerde soort. Ja. Dus ja. Je, wilt toch, je hebt toch ook wel een missie eigenlijk. En dat is verschrikkelijk. Dat het aan het begin van de avond al... Ja. <laughs> naar buiten treedt. Dat ik, hè? Maar, maar waar, ja. Waarom vind je dat zo verschrikkelijk? Nou, wat ik je al zegt en, uh, uh, zeg... Bovendien heb je twee soorten atheïsten. Je hebt de atheïst zoals uh, Paul Witteman. Dat is uh, één soort. Dat is iemand die uit een, Dat zijn de meesten. Zijn komen van die uh, achtergrond. Dat zijn mensen die uh, christelijk zijn opgevoed, Katholiek in zijn geval. Ik heb nu twee dagen geleden op de Buiten buitengewoon interessant gesprek van hem met uh, ja, God zelf zou je kunnen zeggen. Binnen Nederlandse verhoudingen, Ad Antoine Baudard. Daar heb ik ademloos naar gekeken. Maar, en, maar Witteman behoort tot die groep die zich ontworsteld heeft. Ja. Dat is natuurlijk weer uh, 95%. Maar ik hoor tot die 5% die al van generatie op generatie. Atheist is. En dan moet je je helemaal nederig opstellen. Want dan, hè, dan ben je net zo'n slachtoffer als een islamiet in Teheran. Die kan ook niks anders dan dat ja. zijn. Dus Waarom heb je dan toch zo gefascineerd gekeken... naar die ontmoeting tussen witte man... En tot ja, daar? Ach, ja. Want dan zeg je, ja, dat is, een, dat is toch een gelopen race, zeg je dan toch? Ja, maar. En waarom precies. is het dan toch fascinerend? Ja, omdat het. Uh, dat, uh, over religie praten of non-religie praten is toch iets wat. Uh, uh, wat iedereen bijna uh, uh, bezighoudt en boeit. En bovendien. Waarom als houdt je... het jou bezig? Waarom, wat boeit ja, jou daarin? Ja, ja, God mag het weten, ja. Omdat ik uh, eigenlijk de mentaliteit van een gelovige heb. Maar het heb overgeplant op een gebied waar, daar, waar je eigenlijk over zwijgen moet. Die paradox. Hè? Ja, maar het, ik, voor mij is het dus echt. Uh, ik begon ermee toen ik uh, op 15 jaar was dan na het voetballen of het honkballen eh, op de veldjes waar, waar we dat deden... stond je op je fiets geleund. En dan werd er heel vaak over het geloof gepraat. Want ik was natuurlijk omringd door jongens die allemaal... Eh, ook in mijn familie, bijvoorbeeld een heel belang, groot deel van mijn familie, vooral allemaal jongens, neven, dus waar ik altijd mee omging. Die waren katholiek. We hebben een katholiek gedeelte van de. Dus je familie. was al vanaf het begin af aan een buitenstaander ook. Ja, in dat milieu dan wel. Maar zij waren weer buitenstaanders in mijn milieu. Maar ben je dat in wezen niet in wezen niet, gewoon buitenstaander? Ik speciaal? Nee, vind ik eigenlijk niet. Ik vind dat ik er zo, ik vind dat ik er ontzettend bij hoor hoor. Jij niet, geloof ik. Jij gelooft dat ik er niet bij hoor. Eén van je boeken heet Ik leef aan de rand van de wereld. Ja, maar dat is bijna, eh, was bijna een fysieke aanduiding. Omdat ik van de ouderzijds Achterburg was, Als buurman van Zwarte Joop tegenover Casa Rosso wonend. Met mijn vijf kinderen en mijn vrouw. In 1971 op een doodstille plek in de Achterhoek ben gaan wonen. Dat was pas de rand van de wereld. Dat bedoelde ik bijna ja. met de rand van de wereld. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen. Maar geef dat... toe dat je toen pas echt thuis kwam. Niet uh, op dat moment zelf, maar later. Uh, na... Kijk, in het begin deed ik de raarste dingen op dat punt. Want uh, uh, moet je voorstellen, ik uh, werkte dus veel met en nog steeds met mijn handen en zo. Dus ik heb gereedschap. En ik heb verschillende zagen. En die liet ik altijd zagen toen ik op de Oude Zijds woonde... in een straatje ergens uh, bij de Nieuwmarkt. Ik weet niet eens meer of... Ja, daar bij de Kromme Waal was een slijperij. En daar... En, de eerste jaar dat ik in kleindochteren woonde... ging ik die zagen nog steeds laten slijpen in Amsterdam. <lacht> Niet dat ik er speciaal naartoe ging, maar als ik in Amsterdam was... dan deed ik dat terwijl ik in een omgeving woonde daar... waar heel veel gezaagd wordt in die bossen. Dus bij ons wordt heel veel geslepen ook. Dus dat geeft goed aan dat ik een soort uh, tijd nodig had... om over te stappen en... Uh, en dat, behalve die zagen merkte ik het ook aan mezelf. Na een tijdje dacht ik... Ja, ik ben wel geboren in Amsterdam. En ik heb daar tot mijn 33ste jaar gewoond. En ik dacht... Ja, als er nou iemand een Amsterdammer is, ben ik het. Maar na een paar jaar dacht ik... Ik ben eigenlijk... Ik, het ging ook heel schoorvoetend, hoor. Ik ben toch eigenlijk wel een uh, landman. En nu... Dan zou ik absoluut niet uh, willen sterven in Amsterdam, maar wel waar ik nu woon. Dus het heeft allemaal een tijdje geduurd. Niet plotseling is het gebeurd. A. L. Snijders, pseudoniem van Peter Muller, geboren getogen Amsterdammer. Uh, misschien tijd voor een hele korte cv. Je hebt beeldende kunst gestudeerd en Nederlands ging bij het parool werken als journalist en vertrok dus nee op... nee nee nee nee, oh, nee. Ja, ja ik vat het samen nee ik ben alleen columnist nou geweest ja dan je toch bij het, oh, ja, dan ben je nee. toch journalist die werkt voor het parool Zo heb ik je wel ja, ja? nee ja. dat heb ik nooit zo uh... je bent stukjes schrijver dan dus, je, ja. ja ik schreef stuk ik was geen journalist ik was niet in zijn dienst van ze ik leverde gewoon één stukje in ja. per week en toen ze er genoeg van hadden, zeiden ze ook gewoon... een nieuwe hoofdredacteur natuurlijk... die zei gewoon van de ene dag op de andere, het is voorbij. Ja. Een journalist zit toch aan een goed contract vast en dat soort dingen. Zie nee, je altijd een beetje zo bungelend aan een, aan een ja. heel dun draadje. Ja, bungelend aan een Nou ja, dun dat, is, dat is toch die buitenstaander, Ja, ja. Goed, daar. toen vertrok je dus, wat was het, vroeger in de jaren zeventig... naar um, een gehucht in de Achterhoek vlakbij Lochem. Je ging lesgeven op de politieacademie. School. De academie was in Apeldoorn. En nu heet ze, geloof ik, inderdaad allemaal. Maar dit was de politieschool. Dat was voor het, la, voor het voetvolk. Tot uh, uh, hoofdagent. Ja. En in diezelfde tijd schreef je. Columns, ook voor regionale bladen daar. Ja, toen was ik ontslagen bij het parool. En toen heb ik een jaartje niks gedaan. En toen heeft een, uh, iemand van het uh, GOC, Gelders Overijsselse Courant... meneer van der Moer, die heeft me toen uh, gevraagd... of ik ook in zijn krant wilde gaan schrijven. Dat ben ik gaan doen en zo... Dat was uh, Wegener, en toen kwam ik bij andere wegenerkranten, kranten Utrecht's Nieuwsblad en uh, Dagblad van het Noorden en zo. Ja, en, uh, en toen ben ik daar ook steeds weer ontslagen... maar dan weer bij een andere aangenomen. Het is altijd zo'n beetje... Net aan, net aan. Maar het lukt, het kom, we komen er wel. We komen ja. ook aan het eind van deze cv. Ja, we komen er. Dat ben je namelijk wel lange tijd blijven doen... Um, toen kwam er iets nieuws bij. En daar, spreek ik, daar gaan we weer een aantal jaren door. Want een aantal van die columns zijn ook uitgegeven. Onder andere in de verzamelbundel Ik Leef aan de Rand van de Wereld. Je schreef een genre dat eigenlijk nog niet bestond. ging je doen. Zeer korte verhalen, de ZKV's. Dat deed je eigenlijk voor intern gebruik. Maar dat verspreidde je bij wijze van nieuwsbrief... aan een zeer select gezelschap van, ik meen, 80 vrienden en bekenden. Dat was een soort heel vroeg weblog van la lettre. En toen die korte verhaaltjes eenmaal werden uitgegeven. liet je doorbraak niet lang meer op zich wachten. Vorig jaar de Constantijn Huygens prijs gekregen. Uh, nou ja, je doet nog steeds veel van die dingen. Schrijft onder andere voor de VPRO-gids een rubriek die heet Mostert. En je bent 74. Zo is het, ja. heb ik juist nog met de taxichauffeur op weg hier naartoe. Nee, niet de taxichauffeur. Het was geen taxichauffeur, maar dat was een. Iemand die voor de media rijdt. En uh, daar heb ik nog over gepraat. Dat ik uh, zo van auto's en van auto rijden houd. En dat ik ook heel erg afhankelijk ben van die auto. Omdat ik uh, in het land woon. En als ik ouder ga worden en ouder... dan komt er natuurlijk een moment dat... Uh, de maatschappij zegt, hé hey opa, nu is het genoeg met die auto. En wat moet ik dan? Want we hadden een busverbinding, maar die is ook opgeheven. En... Begrijp je? Begrijp het. Ja. Zullen we eens beginnen? Peter, zal ik maar Peter zeggen? Ja. Want het is wat, ik ja. als ik Snijders moet zeggen de hele tijd... Dan... Ja. Met een verhaaltje. Heb je er één voor? Me? Ja. Oh -oh. Ik heb er, ik wil, wat mij betreft mag jij ook iets opperen, oh. maar ik heb er ook één. Ja. Strand. Uit de bundel Vijf Bijlen. Dat is een ja. van die bundels die ja. prachtig zijn gebundeld. Ja. Van die Want die bundels... uitgeverij... AFDH? Ja. Uh, uh, ja. Abels, Vrijns en uh, De Haan. De, die uitgeverij is opgericht om deze dingen uit te... Voor jou? Ja. Want anders zul je helemaal buiten de rand van de wereld. Ja, ja. Dit is een verhaaltje. Kort verhaal van Ails Snijders. Uh, ja, om mee ja. te beginnen dan. Strand, ja. Ik loop met de honden door het bos... Het is de uiterste seconde. Het is een stil bos. Ik ben er altijd de enige wandelaar. Ik beweer niet dat ik bang ben, maar als ik iets ongewoons zie... Voel ik, me, voel ik wel een vage onrust. Zoals je die kunt hebben als je op een marktplein een dansende beer ziet. Ik ontmoet een wandelaar. Eerst denk ik dat het een onbekende boom is, maar het blijkt een wandelaar. Hij is onbevangen. We praten. Hij vraagt wat ik doe. Ik zeg, ik ben schrijver. Hij zegt, dat is iemand die aan het strand staat... een zandkorrel tussen zijn vingers bekijkt en die beschrijft. Als hij klaar is, is hij oud. Hij denkt dat hij het strand beschreven heeft. Ik zeg, godverdomme. Ja. Ik eh, lees dit stukje eigenlijk nooit... Uh, nee, dat kan ik me voorstellen. Nee, maar er zijn twee dingen die ik uh, wel schrijvenderwijs leuk, Namelijk uh, onrust die je kunt hebben als je op een marktplein een dansende beer ziet. Dat vind ik, vind ja. ik heel je aardig. Je heb nooit een dansende beer gezien natuurlijk. Nee, inderdaad. Je, behalve op de televisie en uh, met ja. geldinzamelingen in uh, Roemenië en zo. En dan... Uh, oh ja, en die boom... Die een ja. wandelaar blijkt, is al ietsje te veel bedacht, vind ik. Maar inderdaad, ja, de, de, hoe heet het? Is, uh, de boodschap van dit stukje is duidelijk. Ja. Je denkt dat je een alomvattende greep hebt, maar je bent een kleine knoeier die een fractie beschrijft. Hoe, hoe, hoe vind je dat zelf? Nou ja. Dit vind ik verder prima, hoor. Want ik, heb helemaal... ik bedoel het gevoel, dat het beeld. Ik bedoel zo'n schrijver zijn die een zandkorreltje beschrijft en denkt dat het het strand is. Want dat doe jij dus. Ja, dat doe ik. Ja. Nee, nee, daar heb ik helemaal geen bezwaar. Want ik ben natuurlijk uh, voor het kleine mompelen en niet voor de, de grote gebaren. Waarom zeg je dan natuurlijk? Ik ben natuurlijk voor het kleine mompelen omdat dat, jij... dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Misschien voor mij, want ik ben ja. een verklaard fan van jouw verhaal. Nee, nee, maar jij hebt dat het wil gelezen, ik wel meteen. Dat, dat wil ik bedoel al... ik alleen. Ja. Je leest deze stukjes en dan zie je dat er, wat je er in je inleiding ook al zei... dat het eigenlijk steeds hetzelfde is. En het gaat steeds om kleine dingen. En, uh, en vergeefsheid, zei ik. Het gaat en, om vergeefsheid. Ja, en vergeefsheid. Ja, ja, dat is het, ja. En... Uh, ja, dat, waarom, schrij waarom schrijf je dan? Nou, ik schrijf vooral om het schrijven, hoor. Ik vind dat, kijk, het is ook een... Uh, bij mij is het ook een... Uh, dat dit gebeurd is, is, was een technische kwestie. Want ik had al een hele tijd een computer. Maar uh, ik, uh, ik weet niet meer hoe het precies zat, maar... Internet was er nog niet meteen. Hè? Die computer was er toch eerder dan je... Ja, dat geloof ik wel. Maar in ieder geval toen ik ontdekte... toen had ik hem al een heel tijdje... dat ik dingen zomaar kon versturen. Want ik had altijd al... vanaf mijn vijftiende jaar ben ik echt een briefschrijver geweest. En dat ben ik toen heel erg geweest. Ik heb echt duizenden brieven geschreven van papier... Met postzegels erop. En nog steeds ben ik dat. Maar niet meer in die aantallen. Want ik merkte ineens dat als ik op een knop drukte... dat dan eh, een seconde later dat stukje in Patagonië gelezen kon worden... door iemand die ook op zo'n knop drukte. En dat eh, was voor mij zo'n openbaring. Dat ik eh, dus kleine stukjes, dat ze ook klein waren... had ook iets te maken met een... Misschien overdrijf ik dat, maar ik denk het wel dat ik mijn eigen... De, de sfeer van de techniek waarin ik verzeild was geraakt... die wantrouwde ik. Denk, ik dacht, kijk, als je een lang stuk gaat schrijven... en die knop doet het niet, en, uh, uh, uh, uh, dan kan hij ineens <lacht> verdwijnen. Dus als ik het nou kort hou en snel op die knop druk... dan is hij daar ook snel. En dan, <lacht> begrijp je, dat staat erachter. Het is heel ja. merkwaardig, ik, ik denk, atafistische ja. uh, opvattingen hierover. En ik dan denk, kreeg ik ook vaak... Want het was eerst aan mijn kinderen, daarna kwamen er een paar vrienden bij en zo is het, heeft het zich langzaam uitgebreid. Maar je schrijft natuurlijk om, natuurlijk zeg ik dan ja. natuurlijk, hè, op mijn beurt weer, um, om niet over de rand van de wereld te kieperen, toch? Je schrijft, jezelf, je schrijft toch om jezelf binnenboord te houden? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Maar ook gewoon om, om de technische lol, hoor, ja, die je ja, het schrijven. Ja. Ga maar gauw door. Ja, nee, dat zit er ook toch achter. Of geloof je me niet nu? Nee, ik geloof je wel, maar, maar je, je, je, je schuift wel heel snel door naar die technische. Aspecten ervan. Oh, nee, maar het is niet alleen de techniek van het schrijven, maar ook wat ik nu net, dit voor mij een beetje onbekend geworden brief... Een stukje wat jij nu vraagt dat ik lees, dan lees ik dat en dan vind ik het tamelijk uh, gewoontjes, maar van die vergelijking met die beer, daar ben ik wel ja. tevreden over. Ja. En over het algemeen kun je wel zeggen dat ik altijd uh, Eén dingetje in een stukje moet hebben. waar ik echt. Uh, ja. Uh, ja, tevreden over een zin. ben. Een zin, is een zin. Een uh, zin vaak, of zo'n beeld. of ja. een vergelijking of zoiets. Dat moet. Dus kijk, dat is eens... anders, maar, maar er zit ook iets anders achter, dat dit uh, voor mij zo aardig is, omdat ik vaak reacties heb. Dus ik ben ook... Het lijkt wel alsof ik heel uh, kluizenaarachtig ben, maar dat is uh, voor een gedeelte schijn. Het is echt om uh, voor mij zeer onsympathiek woord. Het is echt communicatie ook, wat ik bedrijf daarmee. En in die zin zou het toch wel, euh, zou het wel waar kunnen zijn wat je zegt dat ik niet dat ik het doe om niet over de rand te kiepen. Ik houd contact ja. met. Hè? Ja. Kies jij dan eens een verhaal uit? Nou, ik heb een ander verhaal uit een ander boek. Zijn er, dames en heren, veel van die. Het zijn er dus een paar honderd per jaar die je schrijft, dagelijks in ieder geval, één of twee, misschien wel meer. Je zal ook wel eens dagen ja. overslijden. Ja. En die worden steeds heel trouw en prachtig uitgegeven door. AFDH, de uitgever. Ja, die, ja, die ook... doen het heel mooi. Ja. En uh, zo zijn er dus al maar er zijn verschillende ik... bundels verschenen. De laatste is een handige dromer. Ja, en dat is ook de eerste waar een heel goedkope... Ja, dat is uh, een beetje jammer dan wel meteen. Oh, nee, maar dat is voor veel mensen heel prettig. Want ik kreeg nu een paar dagen geleden een, een mailtje van iemand die op mijn lijst staat... en die ik ook ken, een vrouw. Mijn lijst is die lijst van mensen ja. die jij zelf nog steeds adresseert... Nee nee, dat doe ik niet meer. Oh, okay. Sinds uh, ik toen, uh, ben ik in de wereldrijd door geweest en toen ja. heb ik mijn Moet je nooit doen. Nou ja, ik heb me laten ontvallen dat die lijst er was. En toen is die ineens geëxplodeerd. En toen kon ik het niet meer uh, persoonlijk versturen. Uh, want dan uh, <lacht> zou het spam worden, dat soort dingen allemaal. En toen heeft de uitgeverij het overgenomen. Dat is dus een jaar geleden gebeurd. Want het had met die prijs te maken. En die doen het uh, okay. nu, begrijpelijk. Dus die lijst bestaat nog steeds? Ja, die bestaat nog steeds. Hoe groot is die nu, die lijst? Uh, ik geloof... Uh, 1250. Okay. Je kan er mensen. nog steeds op ook. Ja, je kunt er, je kunt er op, ja. Ja. ja. Als je erop viel, wil, dan uh, moet je, uh, hoe heet het goed, geven? En waarom is nou dit? Waarom is het dan toch prettig dat ook zo'n die bundels? Oh goed, ja. Goedkoop. En, uh, die uh, dame die ik ken gewoon die stuurde mij een, een mailtje een paar dagen geleden... en die vertelde dat ze nu gepensioneerd was... en dat haar pensioen laag was... en dat, ik, dat ze het zo jammer vond dat die boeken... waar jij nou, nu één van hebt, dat die zo duur zijn. Dat zijn inderdaad dure boeken. Ik heb deze gekocht voor 44,50, dus dan weet je... is. ja, dat ja, is... Dat is uh, ja. En, eh, en jij zegt vanuit je riante een monetaire situatie... dat je het jammer vindt dat er zo'n goed koopboekje ook gevolgd is. Een handige dromer. Maar zij vindt het heel fijn. Er wordt hier aan de andere kant van het glas wordt luid gejuicht. Oh, ja. Want ze zijn jaloers op jou, ja. salaris. Ja, dat denk ik wel, ja. Het zijn arme sloebers die daar zitten, hoor. Oh. Met een brede grijns, yes. ja. Uh, in ieder geval... Uh, uh, ik ben helemaal van me apropos. Ja. Komt maar ook ik, nooit voor. Ja. ja Want ik had namelijk gehoord. Er hoort een kleine anekdote bij. Ik hoorde van iemand. Eh, dat hij eh, een man die een bijstandsuitkering had. En in Friesland woonde. Eh, ik kende hem niet. Het was gewoon een verhaal wat me bereikte. En eh, die man had eh, maanden gespaard om dat boek van 44 euro eh, te kunnen kopen. En dat vond ik met mijn eh, sentimentele sociaaldemocratische hart... vond ik dat zo'n afschuwelijk verhaal... dat ik meteen dezelfde avond de uitgever heb opgebeld... en gezegd dat er nu ook een boekje moest verschijnen. Meteen, want zij maken ze daarna wel goedkoper, maar dan nog. Maar meteen zo'n paperbackboekje... Ja voor eh, 10 euro. Hm. Nou, en dat wilden ze... maar de volgende dag hadden ze gerekend. en hij, Toen zeiden ze... we gaan te gronden als we 10... dus het moest 12, 50 worden. <lacht> en dat is hij geworden nu. En die worden, worden er veel meer van verkocht. Dus er ja. zijn mensen het is prettig. die er wel ja. bij ja. We houden allemaal A.L. Snijders binnenboord. Dat is ook heel prettig. En wat we ook weten is dat je een doorbloed... sociaal-democratisch hart hebt. Welk verhaal ja. lees je nu? Boltanski. En Boltanski is een van mijn eh, favoriete verhalen. Dat ga ik nu voorlezen. En het eh, staat op bladzij 113. En het heet Boltanski. En het begint met een citaat uit een interview met Boltanski. De eerste twee regels komen uit dat interview. Je loopt op een bospad, zet een stap naar links en vertrapt een mier... Zonder opzet, zelfs zonder te beseffen wat je doet. Zo houdt ook God zich niet bezig met ons leven of sterven. Die heeft andere belangstellingen. Dit is het, zijn de woorden van Boltanski zelf. En nu ga ik me ermee bemoeien. De middeleeuwse Christian Boltanski is de belangrijkste kunstenaar van onze tijd. Hij gaat over leven en dood en het tussengebied. Broeder, gij gaat sterven. In het Grand Palais komt een grote berg kleren te liggen. Ernaast een kraan met een grijper die kledingstukken grijpt met dezelfde willekeur waarmee wij uit het leven worden weggenomen. Ik ga die tentoonstelling bezoeken. Ik rijd met mijn Volkswagenbus naar Parijs. Ik vraag aan een agent waar het Grand Palais is. Ik zoek een hotel in de buurt waar ik ga slapen. De volgende morgen ga ik naar de grijper kijken. En tegelijk ga ik denken aan de dood, wat voor mij zeer curieus is. Want ik denk nooit aan de dood. Nooit gedaan en nu nog steeds niet. Ik ben altijd in de buurt geweest van mensen die lachen om de pretenties van Boltanski... en lachen om mijn visie. Hij is de belangrijkste kunstenaar van onze tijd. Zelfs als ik vertel dat Boltanski niet gesubsidieerd wordt... blijven ze lachen. Omdat ze denken dat ik wel gesubsidieerd word. Toch heb ik nooit ruzie over Boltanski, want ik tolereer zulke meningen. Niet uit tolerantie, maar uit minachting en desinteresse. De meningen van anderen interesseert me niets. Ik ga trouwens niet naar Parijs. Ik ben bang dat mijn auto gestolen wordt. Dat ik belazerd word in het hotel. Dat ik de agent niet versta. En dat ik het Grand Palais niet kan vinden. Maar bovenal wil ik niet met al die mensen in die zaal naar hetzelfde kijken. Wat daar gebeurt, hoeft niet gezien te worden. Er is niets te zien. Je kunt het je voorstellen. En daarom is Boltanski de belangrijkste kunstenaar van onze tijd. Dit is een van de Trepezzi. Een drieluik van de Italiaanse componist Jacinto Chelsea. Die overleed in 1988. Dit stuk is uit 1956. Het eerste deeltje eruit op sopraan-saxofoon. Uitgevoerd door Pierre-Stefan Mege, En meegenomen door mijn gast A.L. Snijders. Pseudoniem voor Peter Muller. Want je houdt hier heel erg van. Prachtig, echt prachtig, prachtig, prachtig is deze muziek. En eh, weet je dat Chelsea het alleen maar belangrijk vond om het te componeren. Dat het niet uitgevoerd hoefde te worden <laughs> van hem, zei hij. Omdat toch iedereen iets anders hoorde. Mm. Dat vooral. Dat ja. ja. Die Chelsea. Dat is het vermogen van je dingen voor te kunnen stellen... waar het in de kunst om gaat, je dingen te verbeelden. Maar dit, dit, dit heb je meegenomen... Ja. Um, en ik heb ook een beeldhouwwerk. We hadden mee, aangekondigd uh, dat het een beeldhouwwerk is. Ja, ja, en dat heb ik hier in mijn hand. Ik zet het even op tafel. Ik... Zie je? Want Het is een heel zwaar stuk ijzer. En ik uh, heb even... het, uh, denk ik, uh, 30 of 40 jaar geleden gemaakt. Wel meer van deze dingen. En de, ik heb er een, uh, een, uh, een snede in gemaakt met een haakse slijpmachine. Massief rond. Plat stuk. Wat is het? 5 centimeter hoog? Een doorsnede ja, van 6 ja. centimeter, zoiets. Ja, er staat een foto op de Facebookpagina van Cazaluna. Oh, dat hebben ze al gemaakt. Ja. En dat is gewoon een beeld zoals ik maakte. Eh, met de opgelaste randen, die je daarna weer afgeslepen zijn. zodat je een soort ravel krijgt stalen ravel. Maar ik was in die tijd, toen had ik hem net ontdekt... zo onder de indruk van Jacinto Chelsea, ook zoals hij leefde. En, uh, wat Hoe ik leefde van. Hij? hij? Hij hoorde tot een, een, een, een belangrijk adellijk geslacht, Italiaan. Hij woonde in Rome, hoorde ik uh, op de radio als zijn, uh, als zijn werk besproken werd. Hij woonde in een paleis in het centrum van Rome. Dat paleis was helemaal leeg... Het waren alleen maar grote kamers. Hij kwam ook bijna nooit buiten. Dat alleen al. Begrijp je? Sprak mijn verbeelding zo. En hij had ook verder nergens iets mee te maken. Hij hoorde eerst... Hij was eerst heel katholiek gewoon, zoals het traditioneel hoorde. Hij, op muzikaal gebied hoorde hij bij die hele strenge uh, twaalftoonsafdeling, uh, ja. dode kafonie. En, uh, maar toen heeft hij, toen hij in de veertig was, een soort crisis gehad... Een psychische crisis. En daarna heeft hij die strenge Duitse, Noord-Europese manier van muziek maken verlaten. Heeft ook het katholicisme verlaten. Is zich op het Boeddhisme, de Oosterse filosofie en manier van kijken gericht. Is nooit meer uit het huis gekomen en is een heel ander soort intuïtieve muziek gaan maken. Ja, daar weet ik niet zoveel van, maar al die dingen samen maakte die man zo... Ja, zo voor mijn uh, kinderlijke en romantische hart zoiets, zo interessant. Dat waarom, ik, waarom dan precies? Dat ik heel kinderachtig dan? ook de naam Chelsea met slag, uh, letters... Dus een soort amulet is het eigenlijk wat je gemaakt hebt. Ja. Maar wat ontroert je dan zo in... Hè? die muziek bijvoorbeeld, die je net laat horen? Nou, bijvoorbeeld, ik heb het wel al jaren bijvoorbeeld niet gehoord. Vanmiddag heb ik het voor het eerst in een paar jaar weer gehoord... omdat ik uh, dat plaatje uh, had opgezocht en ook, dat is voor mij ook heel bijzonder, kon vinden. Want ik heb het wel eens meer gezocht, maar dan kon ik het nooit meer vinden. Ik woon ook in een heel bijzonder groot huis waar ontzettend veel is. En Het meeste kan ik niet ja. vinden. Want er hoort altijd bij het cliché van die mensen zoals ik, die veel rotzooi om zich heen hebben. Dat ze ook schrijvers. kunnen vinden. Ja. Precies, daar hoort het cliché <laughs> bij van oh, hè? Ja. Hij kan toch, maar bij mij is het ja. cliché volkomen afwezig. Ik ja. heb een enorme rotzooi en ik kan ook niks vinden. Het is prettig, Grijpjes. Ja. is heel prettig. Nee, maar soms is het rampzalig. Want dan uh, komt de belastinginspecteur langs en ik kan niks vinden <laughs> met, met wat ik bewijzen moet. Hè? Dus het is ook heel ja. naar. Ja, dit... Nee, dit is het, nou, maar goed, nu eh, omdat ik bij jou kwam, Lex Bolmeijer zelf van de NCRV, dus uh, daar, daar stond iets tegenover, toen kon ik het ook vinden. Ik denk dat dat de ingreep van het lot is geweest. En toen heb ik het, en nu hoor ik het voor de tweede keer, en dan denk ik vandaag: wat is dat? Een prachtige muziek, zeg. Zo prachtig. Kan je daar woorden voor vinden? Nee, nee. Natuurlijk nooit. Nee, nee, nee, nee. Het hele verhaal hoort erbij. Ik zit mezelf mm. op te jutten. Eh, als ik weer denk aan dat... Aan dat uh, hij is mm. dood he, al een hele tijd. Ja, 88. 80, maar eh, dat, ja. dat verhaal van zo'n zonderlinge man... De, radicale ja. componist. Ja. Zeer radicale ja. muziekgeschreven. Ja. Die jou, uh, jou aanspreekt. Nou. Overigens, um, um, u luistert dus naar Casaluna op Radio 1. En... Uh, ik ben in gesprek met Aal Snijders. Dit hele gesprek vindt u vanaf de, nou, twee uur straks... in ieder geval morgenochtend ook op onze website... kaaseluna.ncf.nl, dus u kunt het nog eens horen. Dat gaat ook voor de muziek van Schelsi... die we net hebben laten horen. En ik kan het ook horen morgen. Ja, je kan jezelf ik nog eens... Nou, ja, maar dat moet je zelf weten. Ja, dat moet je zelf en, weten. en, en, na, is het juist. en Ik, ik kondig vast aan dat Aal Snijders, met wie het altijd prettig wandelen is, maar ook in gesprekken dus alle kanten opgaat. En ik heb geloof ik nog mijn eerste vraag niet eens gesteld. Dus hij blijft. Hij blijft na het hoorspel dat zo meteen om kwart voor begint... blijft hij het tweede uur ook. Maar u mag wel gewoon bellen. En eigenlijk hebben we hem uitgenodigd om te reflecteren over het afgelopen jaar. Oh. Ja. Ja, dat was eigenlijk de reden waarom, we, waarom moeten we je nou uitnodigen als schrijver. Je staat volstrekt buiten de actualiteit tenslotte. Dus, en we zijn een actualiteitenprogramma op één. Dus we hebben bedacht, we hebben een list verzonnen. We nodigen hem uit en dan gaan we terugkijken op het afgelopen jaar. Dus wat is de belangrijkste gebeurtenis voor jou geweest het afgelopen jaar? Maar die vraag leg ik ook aan luisteraars voor. Dus je mag ook bellen 0800 1121, dat is het uh, gratis telefoonnummer van Kazeluna, 0800 1121, met wat voor u persoonlijk het belangrijkste is. Wat er het afgelopen jaar is gebeurd, dan weet je dat vast. Terugkomend op dat verhaal. wat je net uh, voorlas, Potanski... Um, of die, die kunstenaar die je dan ook bewondert. Dat gaat ook over de dood. En over ja, ons nou mens, mens zijn. Op, ja. ja. En we allemaal over de dood. Ja, precies. Hè? En bij jou niet? Want je zegt, ik, ik, ik denk niet zo heel erg over de dood. Nee, Je vrouw is op sterven naar dood geweest, een paar weken geleden. Ja, dat is wel heel... Uh... Hoe was dat? Ja. Hoe is die confrontatie dan daarmee? Met je? Nou, dat, uh, dat heb ik niet geloofd, begrijp je? Het ging ook niet door, maar ik, in principe geloofde ik het niet. Je gelooft gewoon niet dat de dood bestaat? Ja, maar ik weet rationeel dat het uh, zo is, maar ik, uh, nee, ik geef me er niet uh, aan over. Ik heb het, uh, uh, ze, ze zeiden het niet zo, maar ze suggereerden wel dat het heel kritiek uh, was en dat was het ook. Maar ik geloofde niet, ja, ik geloofde wel dat het kritiek was, maar ik verbond het niet met de dood. Dat is eigenlijk zo. Gewoon ontkennen. Nou ja, ontkennen ja. Maar niet rationeel ontkennen, maar echt eh, diep in. Eh, hè. En toen de volgende dag ze dus haar eh, eh, eh, ziektebeeld een eh, enorme wending ten goede nam. zeiden die doktoren iets wat je bijna, volgens mij, nooit bijna in een ziekenhuis hoort. Namelijk dat het, een, dat het spectaculair was wat ze. Had doorgemaakt. Dat woord dat hoor je bijna nooit bij, van doktoren. Die zijn zo, en zeker niet in ziekenhuizen, die zijn veel behoedzamer en wetenschappelijk. Het was spectaculair. En uh, ik wil niet zeggen dat ik dat had uh, voorzien. Maar uh, het was voor mij dus niet zo'n grote hmm. uh, uh, overgang weer naar het leven... Uh, als het woord uh, spectaculair wel wil zeggen. Maar Als je zo'n verhaaltje Groot. voorleest, dan, dan, dan, dan gaat het over dat juist het, besef, het besef... dat wij zo makkelijk en willekeurig wegge, ja. weggeplukt kunnen ja, worden. Dan ja. denk ik, daar ben je dus vertrouwd mee met dat beeld. Ja, precies. Dat is zo. Daar ben maar ik dat is aan. niet zo. Je bent er niet zo... Nou ja, ik ben er zo vertrouwd mee... dat ik er niet verder over na hoef te denken. Dat is mijn verklaring waar jij mij nu toe brengt. Zoiets is het. Het is geen onverschilligheid, hoor. Maar het heeft angst, ook absoluut angst. iets... Ja, nee, maar het, of voor mijn part, maar het heeft ook iets... Maar het he, is volkomen zinloos. Dat is het. De dood is zoiets onvermijdelijks dat het zinloos is om erover te tobben. Hm. Nou weet ik wel dat al die mensen... die echt wel um, moeilijkheden daarmee hebben... dat die dat dit zullen verwerpen als een te rationele... maar het is ook niet zozeer een rationele verklaring die geven. Ik Ik moet... Uh, uh, uh, uh, uh. er moet een reden zijn dat ik minder aan de dood denk... dan uh, uh, wat ik wel hoor van mensen om me heen. En ben je er ook niet bang voor? Uh, nou ja, nog niet, laat ik dat ja. zo zeggen. Nee, nog niet. Nee. Ik ben in ieder geval blij dat het met je vrouw weer heel goed gaat. Ja, ik ook, ja. En ze had je hier ook niet eens gezeten, tenslotte? Nee, dan was ik zeker niet gekomen. Dat zou een beetje te gek zijn. Um, ben jij vaak kwaad op de wereld? Nee, ook niet. Nee, nee, dat wil ik ook niet zijn. Nee, dat is wat anders. Ja, ja, ja. ja. ja <laughs> dat schrijf... Nee, maar dat schrijf je vaak. Ik wil niet. Nou, in zoveel, nee, niet letterlijk, nee, ja. maar ik, ik wil eigenlijk. Ik heb ergens een van die zinnen opgeschreven. Ik weet niet of ik hem zo gauw kan vinden. Ik probeer. Pagina 265 van Vijf bijlen. Ik probeer zonder verontwaardiging te leven. Ja. Sine Ira et Studio. Hè? Dat is Ja, Zonder woede en naijver. Ja, zo, ja dat, maar dat is absoluut. Maar dat, dat, dat is echt een goede levensles van die oude Romeinen. Tenminste, sommigen. Ja. Maar lukt het je ook? Ja, het lukt me heel erg goed. Ik geloof ja. er eigenlijk helemaal niks van. Jij, maar Volgens mij loop je, je eigenlijk voortdurend voor... in het bos, daar in de buurt van Kleindochteren. Dat is nogmaals vlakbij Lochem beetje aan de rand van de wereld, Daar tegenover ligt een prachtig bos, uit het grote veld. Loop je ja. daar eindeloos met je twee honden te wandelen en eigenlijk die woede een weer een beetje klein. Nee, te maken. nee, nee, nee. Dat denk nee. ik. Ja, dat is absoluut een verkeerd beeld. Nee, ik uh, maak me helemaal niet kwaad over de wereld. <laughs> nee, nee. Iedereen die ik bijna ken, uh, is, uh, daar heb ik een woord voor. Mijn beste vrienden. Uh, die overal zich kwaad overmaken... dat zijn uh, verontwaardigingsmachines. Nee, daar verzet ik me enorm tegen. Ja. Nee, dat doe ik echt niet aan. Ik ben helemaal niet kwaad op... Uh, Hirschbalien, die Gregorius nekschot lees ik vandaag in de krant, heeft uh, uh, opgepakt en zo. Dat, uh, dat, uh, dat is echt een perfide daad geweest van Heers Balien. Ik lees dat nu voor het eerst. En dan denk ik gewoon een beetje lobbesachtig, denk ik... wat ben je een lul, Heers Balien, maar kwaad maak ik me er niet om nee. Maar is het schrijven van die zeer korte verhalen... zoals jij dat pleegt te doen, euh, niet wel een vorm van verzet tegen de wereld? Nou, leg eens uit. Waar, waarom zou... Waar zou ik me dan tegen verzet... Ik, nou, dus ik beschrijf de wereld... Nou ja, nee, doe dat doe door. je helemaal niet. Je, je, oh. je maakt verhaaltjes die nergens over gaan. Dat vind ik een daad van verzet. Oh ja. ja, ja, ja, ja. Maar ja, dat doen veel meer schrijvers. We gaan er zometeen na het worstpel over, over door. Tot zometeen. Doei, doei.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 De beesten. Dat is mythes, hè? Ja. Hoe gaat het nu met jullie? Goed. Nou, kijk u naar ons in de spiegel. Als je niet gek bent, dan maken ze het je hier wel.